Dit is het lokale omroep Gouden Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Een kwart van de Nederlanders is bereid organen te doneren. Maar de verschillen per regio zijn enorm. Zo is het percentage donoren in de Bibelenbelt en diverse achterstandswijken in Den Haag en Rotterdam veel lager dan gemiddeld. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die door Buurtfacts zijn geanalyseerd. Het laagste percentage donoren vinden we in Den Haag. En ook in Rotterdam zijn er minder donoren dan elders. Een andere regio waar weinig donoren zijn is de zogeheten Bibelenbelt, zoals ik eerder meldde. Dit zijn gemeenten met relatief veel bevindelijk gereformeerde inwoners, zoals Urk en Staphorst. Daar is het percentage mensen dat als keuze nee heeft vastgelegd het hoogst. De meeste donoren vinden we in Goorlen en de studentensteden... Wanneer we kijken naar het hoogste percentage donoren per gemeente... scoort de Brabantse gemeente Goorlen het beste. Ruim 1 op de 3 inwoners, dat is 36%, is er donor. Op buurtniveau wordt Goorlen geklopt. In verschillende buurten in de studentensteden Amsterdam, Utrecht en Nijmegen... ligt het percentage donoren nog hoger. In het programma Cultuur van de lokale omroep Goorlen was Roland Verstappen aanwezig ze was een beetje jaloers op de nagels van Roland. Nou, dat zijn... Uh, dat zijn... Uh, dat is... Ja, hartsnagels heet dat, geloof ik. Dat brengt ze op met zo'n kwastje. Mm -hmm. Dankjewel, Maria. Dat is Mar <laughs> Mariemma, hier in Golen. Die doet dat bij mij om de drie weken. En dan, uh, dan heb ik dus vier vingers van mijn rechterhand... Uh, daar zit een kunstnagel op. En dat uh, klinkt dan zo. Oh ja, daar kan je beter mee spelen dan. Ja, dan heb je dus... Uh, Je stevige een in stevige klank. Ja, ja, ik hou ervan. De complete uitzending is terug te horen via de website bij Uitzending Gemist. Tot besluit het weerbericht. Het is zomers in de regio Goorle. 25 à 26 graden. Vanavond is er kans op een buitje. En vannacht is het overal droog. De temperatuur zakt dan naar 12 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorle nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorle.nl